van Het, het Israëlische leger erkent dat het een gebouw van het Rode Kruis heeft beschoten. Dat gebeurde in Rafa, in het zuiden van de Gazastrook. Het leger zegt dat het dacht dat er verdachten in het pand waren die een bedreiging vormden. Daar hebben we het pand beschoten. De troepen zouden niet hebben gezien dat het om een kantoor van het Rode Kruis ging. Ondanks de vlag van de organisatie bovenop het gebouw. Raakte niemand gewond? Wel is er schade aan het pand. Het Israëlische leger stelt een onderzoek in naar het incident. President Trump dreigt met extra handelstarieven voor landen die olie of gas van Venezuela kopen. Het gaat om importtarieven van 25% die volgende week moeten ingaan. Volgens Trump is de maatregel nodig omdat Venezuela volgens hem tienduizenden gewelddadige mensen naar de VS stuurt. De nieuwe stap betekent extra druk op China. Dat land is de grootste afnemer van Venezolaanse olie. Trumps nieuwe maatregel kan Venezuela financieel hard treffen als landen daardoor minder of geen olie meer kopen van het land. De aanslag op een woning in Purmerend eind vorig jaar... was waarschijnlijk een wraakactie na de diefstal van accu's. Dat zei het OM tijdens een eerste zitting in de zaak. De aanslag, in de nacht van 15 op 16 december... werd gepleegd met zes cobra's en zes flessen wasbenzine. Er brak een grote brand uit. Op het moment van de aanslag waren er drie mensen in het huis... een moeder en haar twee zoons. Een van hen, een jongen van 16, raakte zwaar gewond. Een man van 19 werd opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot moord of doodslag. De aankondiging van K3 om na 16 jaar weer op te treden in de originele samenstelling heeft tot een run op tickets geleid. Sinds vanochtend zijn er al 300.000 kaartjes verkocht voor de reunieconcerten in Nederland en in België. Eerder vandaag was de website waarop kaartjes besteld konden worden al heel lang moeilijk bereikbaar. Dit najaar gaan Karen, Christel en Kathleen weer samen optreden. Het weer. Vannacht blijft het droog en koelt het af na een graad of vijf. De ochtend begint zonnig, maar in de middag is het bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is de weg bij Uitgeest dicht. Je moet daar dus omrijden. Lokaal wordt die omleiding aangegeven. Fixe vertraging daardoor en 5 kilometer file bij Heemskerk. Ook op de A22 rijdt het langzaam op staat het eigenlijk vast vanuit Velsen naar Beverwijk. Bij knooppunt Beverwijk over 4 kilometer met een uur op onthoud.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 dankzij het metal News en de concertagenda. En vanavond is het alweer tijd voor de 14e aflevering van Play It Loud Live. Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. En middels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band, hun carrière, een nieuw album of eventueel single release. Duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van de muziek en draai ik uiteraard ook indien mogelijk hun hele oeuvre of een grote selectie daarvan. En nadat ik vorige maand de deels Friese, deels Westfriese oldschool death metal band, deathmoth te gast had in de studio. We zoeken het vanavond ietsjes dichter bij huis en heb ik voor het eerst een metalcore band te gast. Alleen vanwege omstandigheden doen we het interview telefonisch. Mijn speciale telefonische gast van vanavond is frontman en vocalist Yannick Walters van de band Reaching As We Fall. Goedenavond Yannick, van harte welkom in de uitzending van Play It Loud en uh, ontzettend bedankt en leuk dat je ondanks dat je niet naar de studio kon komen uh, uh, toch uh, mijn telefonisch te woord kon staan en uh, om over jullie band uiteraard te praten. En uh, met name jullie uh, aankomende tweede album, Live in Memories, dat op 18 april uh, zal verschijnen. Een dag later uh, met een release show gevierd zal worden in C. in Hoofddorp. Leuk man. Welkom. Ja, ja zeker. Bedankt, bedankt. Uh, ja, ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn. Maar in het ja. uh, algemeen ben ik blij dat we het alsnog uh, waar kunnen maken. Ik uh, heb me er een tijdje op verheugd. En, ja, snap uh, ik. Ja, zeker ook met dat uh, tweede album uh, dat komt. Ja. Ja, dat, dat wordt een leuk iets. Dus uh, ja, dan uh, heb ik natuurlijk wel wat uh, erover om te praten, zeg maar. Gelukkig, ja. Dat is uh, heel mooi. Daar ben ik blij om. Uh, maar je hebt ook een uh, beetje een rotweek achter de rug, hè? Ah ja, ja. Ach, het is wat pissen. Het, het hoort een beetje bij het leven. Maar ja, uh, ja het komt natuurlijk uh, net uit het ziekenhuis ook de reden... dat ik uh, er niet live uh, kan zijn. Um, maar ja, desondanks uh, uh, dat ik nog meer dankbaar ben om het uh, alsnog... Uh, te kunnen doen uiteindelijk. Ja, dan wel zo uh, telefoon is inderdaad. Maar blij dat je er bent, man. En uh, ja. Ja, je kon natuurlijk door dit alles ook niet uh, iemand vinden... die je naar Zandvoort kon brengen. Dat is wel jammer. Ja. Ja. Uh, maar hoe de omstandigheden met je? Um, ja, het gaat uh, wel goed. Ik uh, ben alsnog aan de antibiotica. Um, zit aan de wondzorg. Uh, ja. Afzien ik een operatie ook aan mijn benen heb gehad... Ja, wat is precies? Uh, maar ja, uh, nu vooral in de recovery en uh, zorgen dat ik weer uh, met gekke dingen op het podium kan doen uh, voor ons alweer uh, release ja, show. Weer uh, ja, volledig op de been kan staan inderdaad. Uh, de 19e is het. Ja, klopt. Ja, spannend, man. Uh, nee, ik had je natuurlijk al uh, geïntroduceerd als zanger en frontman van de band. Uh, maar kun je aan de luisteraars thuis en uh, mij natuurlijk uh, even wat uitgebreider vertellen wie je bent en uh, wat jou in het dagelijks leven allemaal bezighoudt. Naast natuurlijk reaching as we fall. Ja, uh, yeah, is goed. Nou ja, ik Walters. En ja, ik ben natuurlijk vooral uh, veel bezig uh, met muziek. ja, uh, mm -hmm. um, yeah, natuurlijk mijn band Reaching. En um, daarnaast heb ik ook nog een solo project. Daarnaast doe ik ook nog wat andere dingen in ja. de muziek... wat uh, in de toekomst uh, nog uitgebracht gaat worden en okay. zo. Yeah. Um, en daarnaast um, ja, werk ik... Uh, in een, in een gym als host. En uh, ben ik heel okay. veel bezig met uh, sporten. Ook oh, dat... een van de redenen waarom ik dit mijn been nu heb. Want ik ja. doe aan, uh, aan MMA. En daar had ik een ongeluk gehad. Oh. En dat had ik iets te lang gelaten. Waardoor uiteindelijk die ontsteking in mijn benen is gekomen. Hey. Ja, nou. Maar uh, ja, vooral uh, gewoon lekker uh, bezig met uh, sport, muziek. Ja, sport uh, is dus ook echt je werk. Je, je geeft lessen of zo in de MMA? Uh, nee, dan niet. Ik oh. uh, volg het gewoon je volgt het Ik hoop oh, uh, oh, okay. er een uh, jaar amateurwedstrijden mee te kunnen beginnen. Mm -hmm. Want uh, ik doe MMA nog niet zo super lang. Okay. Uh, um, alleen uh, ja, mijn werk is uh, nu vooral uh, als host werken in, uh, in een gym. Gewoon uh, in een Basic Fit. Dus, uh, Oké, okay. in de Basic Fit werk je. Ah. Ja. En, en waar werk je precies? En waar ben je woonachtig? Uh, Al van aan de Rijn. Al van aan Rijn. Oké, okay. en daar werk je ook. Ah, Oké, okay, top. Hey, je bent ook niet de enige in de band natuurlijk. Uh, uit wie uh, bestaat Reaching As We Fall uh, nog meer? We hadden de natuurlijk die uh, ook helaas niet aanwezig kan zijn tijdens het gesprek. Dat is de bassist. En wie nog meer? Ja, klopt. Uh, Diede is onze bassist. Helaas kon hij er niet zijn in verband mm -hmm. met een uh, uh, werkdingetje. Uh, mm -hmm. um, we hebben Mark. Uh, mm -hmm. Die is onze co-founder en gitarist. Ja. Uh, um, Even om het lekker confusing te maken. Oh. Onze drummer heet ook Mark. Oh, okay. uh, nou nee, toevallig. <laughs> en oh. onze andere gitarist, uh, Andy. Die is toevallig nu in Japan. Oh, zo gaaf. Ja, leuke dingen. Ja, dus, uh, ja, dus uh, ik, Mark, Mark, die dan de Andy. Oké, okay, helemaal goed. Nou, dankjewel voor de toelichting. Uh, nou ja, straks gaan we het in tweede uur natuurlijk uh, uitgebreid hebben... over het nieuwe album van jullie uh, met de titel Life in Memories. Uh, die gaat op uh, 18 april verschijnen en 19 april uh, gevierd worden, als ik me niet vergis. Uh, ja. Je hebt er een aantal uh, gastbands uh, voor uitgenodigd. Maar uh, eerst gaan we even terug in de tijd met de vraag der vragen natuurlijk. Uh, hoe en wanneer is het allemaal begonnen voor Reaching As We Fall? Um... Even denken. Dat is uh, alweer even uh, geleden was in 2020. Ik was toen in, uh, uh. in een andere band. Uh -huh. uh, alleen dat werkte, niet, uh, ja, dat werkte niet helemaal voor mij. En uh, ik en uh, Mark die waren elke vrijdagavond uh, samen bij hem thuis aan het drinken, een beetje UFC kijken, een beetje muziek maken. Uh -huh. En uiteindelijk vroeg ik aan hem van, lijkt het je wat om gewoon een nummer proberen te maken? Yeah. Uh, en toen kwam het nummer wat, uh, wat we net hoorden, Raise Me, kwam eruit. Yeah. Uh, ja. Als ik er nu naar terug luister, dan uh, ben ik een beetje van. Ik uh, ben blij dat we nu. Uh, een heel een andere richting hebben gegaan. Ja, <laughs> ja dat was weg ah, in de beginfase, ja maar in het algemeen uh, is dat altijd leuk om uh, terug te horen maar uh, okay. ja het was eigenlijk gewoon uh, van we wilden gewoon een nummer maken mm -hmm. uh, um, en uiteindelijk van de race me toen dachten we van ah, we willen nog een nummer maken ja. en dat komt een beetje zo door en toen hadden we een ep na een best wel lange tijd ja. uh, even, uh, hele uur draaien hè? bijna helemaal uh. <laughs> En uh, ja, dus uh, toen waren we van, um, ja, we kunnen dit ook gewoon een bandproject maken. Yeah. Um, dus voor een hele lange tijd, voor drie jaar lang, was ja. het alleen ik en Mark. Ja. En uh, daarna konden we eindelijk een drummer vinden. En van de daar hadden we een beetje switches in uh, bandmembers. Maar uh, nu hebben we eindelijk een, uh, een vaste solid uh, formatie uh, gevonden. Mm -hmm. en, uh, ja, gaan we daar uh, hopelijk uh, nog lang mee door. Ja, dat uh, zou heel mooi zijn inderdaad. En, um, en hoe hebben jullie uh, de, de muzikanten gevonden? Via Muzikantenbank? Of, uh, uh, ja, je, de Drummer. De Drummer, die, de drummer was uh, de eerste die, joinde, de, die de band joinde na ik en Mark. Uh -huh. En dat was via Muzikantenbank. Ja. Uh, cool. um, daarna kwam. Uh, Bieden een soort van erbij. Ja. Alleen toen had hij uiteindelijk besloten om niet de band in te gaan. Uh, door wat persoonlijke redenen. Okay. Uh, dus voor een hele lange tijd was hij zeg maar, soms wel met ons live aan het spelen. Maar nee. hij was niet deel van de oh, band. Niet, niet officieel deel, nee. Okay. Ja, niet officieel deel. Uh, want eigenlijk is hij pas sinds... Uh, December, volgens mij, is nee. hij pas echt officieel lid geworden van Reaching. Okay. Um, daarna, um, nou ja, na Mark, um, hadden we uh, Craig. Alleen uh, Craig die is uh, ondertussen uh, uit de band gegaan. Mm -hmm. um, uh, omdat um, hij yeah, een uh, familie wou starten. Ja. En um, nou, gelukkig ja. is dat ondertussen uh, gelukt. Ja. Dus uh, heel blij ah, voor, hem. voor hem. Ja, zeker. Ja. En, um, ja, kort daarna, toen uh, hadden we Annie gevonden. Mm -hmm. um, zit even te denken hoe we hem hadden gevonden. Ik denk uiteindelijk ook via mm -hmm. muzikantenbank, maar ik weet mm -hmm. het niet helemaal zeker. Oké, okay, okay. een uh, de meeste, ja, standaard. Uh, ja, hij uh, kon op heel short notice uh, de nummers leren en uh, nog zorgen dat we sommige liveshows konden spelen die we al gepland hadden. Mm -hmm. Toen ik uh, opeens wegging, dus... Yeah. Uh, en uh, oh, ja, ja sinds... Sinds vorig jaar, januari, zitten we dan in deze formatie. In deze formatie, oké. Okay. En wisten jullie ook uh, al wat direct uh, wat voor stijl jullie uh, wilden spelen met de band? Nee, totaal niet. Dat en kan dat meen... kan je ook echt horen in die ja. eerste EP-slash-album uh, van ons. Ja. Want uh, het is echt een mengmoes van alles. We waren van, we vinden, we vinden metalcore leuk, maar we ja. vinden ook melodic hardcore leuk. Maar ja. we vinden ook hip-hop leuk, maar we vinden ook hard rock leuk. Dus hebben we hebben alles een beetje en, uh, elkaar uh, gegooid ja, voor dit tepeetje. Ja, we proberen een beetje alles te combineren. Want we wisten niet wat we wilden. Nee. En we hoopten door alles te combineren... dat we eraf kwamen wat we wilden. Ja. Um, ja, dat was niet echt het verval. nee Maar um, ja, ik denk dat we een iets meer solid sound hebben... met uh, nieuwe album. Met nieuwe iets album. meer dat bij elkaar past. Mm -hmm. Maar uh, um, ja, we vinden het altijd wel leuk om gewoon te proberen... sommige dingen... Bij elkaar te voegen, zoals uh, ja, metal en hip hop of Sint-Wave, dat soort dingen. Ja, dat hoor je nu wel een uh, beetje terug ook in de, de eerste EP, hè? de Sint-achtige. Ja, klopt. Ja. Uh, en, uh, ja, dus. Uh, we wisten het totaal niet echt uh, nee. wel kant op houden. Nee. Maar uiteindelijk uh, hebben we cool. toch uh, iets gecreëerd. En uh, dat is altijd wel. Uh, denk ik, iets om, uh, om trots op te mogen zijn. Zeker, ja, daar gaan we het uh, uiteraard ook uh, in de tweede uur uh, uitgebreid over hebben. En dan veel uh, muziek van draaien, ook van jullie nieuwe album. Uh, maar hoe, hoe is de, de liefde voor uh, metal uh, en metalcore, in het bijzondere, uh, en hardcore, uh, bij jullie uh, eigenlijk ontstaan? En, en welke bands beschouwen jullie als uh, de belangrijkste invloeden voor Reaching As we Fall? Uh, ja, nou ja, uh, ik ben zelf de uh, ...jongste in de band. En het scheelt al met uh, zes jaar... Uh, ...vergeleken met degene die uh, net, de, uh, net ouder dan mij is eigenlijk. Mm -hmm. uh, um, dus ja, hun zitten, zijn er een beetje mee, wat meer mee opgegroeid... ...en zijn wat meer uit de tijd dat metal nog... ...misschien iets meer op de radio werd gespeeld dan uh, uh, bij mij. Mm -hmm. uh, um, bij mij was alsnog natuurlijk wel... ...want ik kom alsnog uit uh, 99, mm -hmm. maar... Uh, um, ja, bij mij um, kwam het puur omdat ik het een beetje gewoon tegenkwam op YouTube. Okay. En ik was van, ah, dat, is, uh, dat is wel dope. En deels ook een beetje door mijn broer. Mijn broer luisterde... Uh, veel naar metal en uh, als kleine broertje moet je altijd een beetje nadoen, want je grote broer doet het niet in klas van. Ik ga ook wel even dat luisteren ja. en uh, uiteindelijk uh, bleef me mee. Ja, mijn, broer, mijn broer zit toevallig ook in een metal band. Okay. Uh, dus, uh, Welke band zit die hier? Uh, uh, Farewell. Farewell. En die, uh, best, is die, bestaat die ook al heel erg lang? Ik ken het niet, maar... Uh, ik weet niet hoe lang de band precies bestaat, maar ja. het is wat meer... Um, ja, death metal, power metal-achtig. Okay. Um, maar um, ja, dus ik denk dat uh, gewoon de liefde voor metal in de hele band... wel ...een beetje natuurlijk kwam in, op de manier dat we opgegroeid zijn... ...en wat oh, om ons heen was. Yeah. Um, qua invloeden, ik durf het niet helemaal voor de rest van de band te zeggen, zeg ik no, eerlijk. Um, zo, ja. Omdat we proberen voor de band zelf niet echt heel veel... ...invloeden te hebben, omdat we dan soms wel een beetje het idee hebben dat Ik we iets we. proberen, een kopie ervan te maken ja, en dat ja. willen we niet. Nee, we maar, uh, mm. Voor mij persoonlijk um, is uh, de, mijn grootste invloed Currents. Um, daarnaast een beetje bands zoals Holding Absence of AC, hmm. Memphis May Fire... Um, ja, ik, ik kan eigenlijk wel een hoop uh, okay. noemen, maar ik denk yeah. dat de grootste wel is uh, een combinatie van uh, Currents en Casey. Zeg okay. maar een beetje die emotionele kant van Casey en de uh, heftige polished kant van Currents. Oké. Okay. Um, en ik denk... Um, ja, misschien qua... Tunes, wat uh, het nieuwe album een beetje heeft geïnspireerd. En um, de vocals die ik af en toe ook wel eens dat dat misschien iets meer op uh, The Ghost Inside en like okay. Monster Flames een beetje, inspiratie uh, yeah. uh, okay. hebt gepakt. Oké. Okay. Die ken ik wel inderdaad, die bands. Oké, okay, dankjewel voor je toelichting. Uh, nou, we hoorden, zoals we net al uh, zeiden... aan het begin van dit programma, uh, de uropener. Uh, jullie allereerste single, dus Erase Me... Uh, die werd in 2020 uitgebracht. Uh, die verscheen als uh, openingstrack op jullie debuut... bij Dance of Death uit 2023. Um, ja. Waar gaat uh, Erase Me precies over? En uh, ja, hoe uh, kwam dat eerste nummer eigenlijk een beetje tot stand? Je hebt al een beetje wat verteld erover... maar hoe het tot stand uh, kwam en waar het over gaat ja, zeg maar erase me, um, um, ja is wel een hele goede um, aanleiding van zeg maar waar de band over gaat qua mm -hmm. uh, qua verhaal, omdat oh, ja. het uh, ja enorm over mentale struggles gaat. Het ja. uh, is een best wel een negatief nummer om heel eerlijk te ja. zijn. Het mm -hmm. Nummer gaat uh, zeg maar over Um, ...dat je jezelf in, in dit gat vindt... Uh, ...dat je jezelf in, uh, in cirkels ziet gaan... Mm -hmm. ...van een negatief pad, van um, een, een slechte mentale stand... ...maar dat je jezelf uiteindelijk niks doet... Nee. Om, ...om uit die cirkel te gaan, om, om zeg maar, uit die negatieve space te gaan. Mm -hmm. En uiteindelijk um, dat je probeert die comfort of die... die dat licht in andere mensen te vinden in plaats van dat je aan jezelf werkt... in plaats van dat je uh, bij jezelf in de spiegel kijkt. Ja. En dat je uiteindelijk, als je het nooit naar jezelf kan toetrekken... of nooit uh, die responsibility zeg maar, kan ja. nemen voor jezelf... Ja. Uh, dat je nooit dat licht aan het eind van de tunnel gaat vinden. Nee, precies. Dat je een beetje in die negatieve spiraal blijft ook... Ja, en Erase Me uh, kan ook duiden op bijvoorbeeld uh, ja, uh, dat je weg wil uit de, de wereld of zo. Gewoon verwijder me uit de wereld. Zoiets? Of? Ja, het is meer uh, doordat je zelf in die uh, ja, negatieve spiraal ziet gaan. Mm -hmm. uh, dan, dan begin je ook een bepaalde zelfhaat uh, te, okay. te bouwen. Uh -huh. En dan... Die uiteindelijk ook die wat ergere gedachten te krijgen, zoals dat ja. je inderdaad weg wilt, dat je niet gezien precies. wil worden of uh, ja. whatever. En ja, dat is een beetje hoe ik met de titel uh, dan kwam. Ja, en het, uh, het is ook een beetje een, uh, hoe noemen we dat, een uh, titeltrack voor de uh, band. Dat uh, uh, nummer vertegenwoordigt een beetje jullie als, uh, ja. als stijl qua uh, teksten en, en ja, qua muziek en zo. Kloppen ja, ik probeer beetje. altijd wel een positieve draai mm -hmm. uh, aan, aan een nummer te mm -hmm. geven. Okay. Maar um, ik ben ook een storyteller yeah. en um, zo heeft elk album of EP dat we uitbrengen mm -hmm. een begin en een einde. Okay. En dan probeer ik wel um, de luisteraar zeg maar mee te brengen in het verhaal van erase me is hoe het begon. Yeah. En dan uh, ja, nummer per nummer zie je hoe het verhaal oh, zeg maar, verder gaat een oh, soort okay. van. en dan zie je ook bijvoorbeeld, uh, zie je dat iemand, iemand zijn karakter verbetert of um, ja, het, het is bijna alsof je een boek leest voor mij. Okay. Uh, dat, ja. dat is in ieder geval wat ik een beetje probeer met mijn muziek. Ja, nou ja. Nou, maar goed, dat is altijd uh, ja, gaaf om te maken, toch? Een conceptachtig idee of een, een verhaal inderdaad in een uh, muziekjasje uh, te steken. Ja, mooi man. En een uh, nou, aanloop naar uh, de eerder genoemde eerste EP... dus uh, brachten jullie op 21 juli uh, 2021 de tweede single uit, uh, getiteld uh, Solitude. Ja. Uh, daar gaan we zo direct naar luisteren. Kun je me ook weer toelichten wat uh, hiervan de, de betekenis en achtergrond is? Yes, uh, Solitude gaat eigenlijk over dat je... Um, bepaalde vriendschappen of connecties die je hebt uh -huh. um, dat je die uiteindelijk moet verbreken om um, die eerste stap te maken om jezelf te verbeteren. Zalatoud okay. um, gaat erover uh, dat je zeg maar gewoon negatieve mensen om, om je heen hebt uh -huh. wat uh, ook een groot deel is van waarom jij in die negatieve, negatieve spiraal, spiraal bent. Ja, precies. En uiteindelijk um, gaat Zalatoud simpelweg over van gewoon voor jezelf kiezen ja. en uh, de slechte mensen uit je, uit je leven. Zet je leven banen, inderdaad, met positieve tijd uh, te maken hebben en met uh, positieve mensen ja. omgaan. Ja. Okay. ja, zeg maar, uh, de, de nummer eindigt ook van uh, we are free, we will never be bound. En dat is ook, uh, zeg maar, um, een beetje wat ik wil meegeven met een nummer van... Uiteindelijk, sommige mensen proberen je enorm op te sluiten mm -hmm. in een... Hokje wat bij hun past, maar uiteindelijk bij je eigen persoon. En uh, moet je hun negativiteit niet opnemen, want dat ben je niet waard, weet je wel. Ja, precies. Ja, Een mooi verhaal. Nou, dankjewel, man. Uh, we gaan uh, Solitude dus draaien. Uh, aansluitend de derde track van jullie. Dus uh, let it burn. Tot zo, blijf hangen en uh, we gaan dan luisteren. Niet zo hard, maar wel bij Play It Loud op ZFM Standvoort. Let the vleitig live! My story And I'm just a left Motherfucker Tot slot rijd ik de derde single en tevens de derde track Let It Burn op de in 2023 verschenen debuut EP Dance of Death. En dan heb ik vanavond de frontman Yannick Walters aan de telefoon die dit met zijn melodic metalcore formatie Reaching As We Fall heeft geproduceerd. Yannick, nogmaals leuk en bedankt dat je mij vanavond te woord staat man. Gezellig. Ja, zeker. Het is super uh, leuk, dit allemaal. Dus, uh, nou, fijn om, om te, te horen, man. Ik ben blij dat ik uh, erbij mocht zijn. Zeker. Is. Je bent uh, van harte welkom. Uh, nee, wat betreft uh, de productie van de EP, wie was er uh, verantwoordelijk voor uh, de mix, uh, mastering en uh, productie hiervan? The um, Raceman Solitude was door een uh, andere persoon gedaan dan de rest. Okay, yeah. uh, dat was uh, door Bas Uitermark mm -hmm. uh, we begonnen met hem omdat we hem persoonlijk kenden, uh, ja. maar uiteindelijk waren we overgegaan uh, naar of uh, Club. Mm -hmm. uh, hij is best That's wel bekend in de uh, metal scene, met zijn uh, mix masters, um, ja. en we dachten van uh, ja, met de sound die wij willen creëren, uh, was hij toen de perfecte match. Ja. We dachten van uh, ja, we willen kwaliteit uitbrengen, we willen dat uh, ja, de nummers die we uitbrengen wel gewoon goed klinken ja, en uh, ja. Ja, gewoon uh, enorm uh, ja. consumeerbaar zijn voor, voor de luisteraars. Dus zeker. Uh, ja. dat was de goede keuze voor ons toen. Zeker, ja, dat is een bekende naam inderdaad. Zelfs ik heb ervan gehoord, Rooftop. Ja, top. En dat klinkt ook echt goed, zeker. En uh, ja, je hebt het nummer ook niet alleen gezongen, hè? Je, maar met een uh, gastbedrager van Joris de mei. Uh, waar moeten we hem van kennen? Uh, Um, Joris die heeft geen gastvokalen gedaan, oh. maar uh, uh, hij heeft het uh, nummer eigenlijk origineel geschreven, de instrumentale. Ah, de instrumentale versie. Oké, okay, zo. Ja. Um, op één punt zal hij eigenlijk uh, de band joinen. Dat was er toen niet uh, van gekomen. Mm -hmm. Maar uh, ik en Joris uh, zijn uh, goede vrienden. Mm -hmm. En uh, ja, Joris had voor uh, ons Let It Burn geschreven en The Void uh, mm -hmm. qua instrumentale. Uh, yeah. Dus shout-out naar hem. ja. Yeah. Ja, um, we, vonden, uh, hem, we vinden hem als muziekschrijver heel, heel gaaf, uh, de dingen die hij kan doen. En aangezien we zo'n persoonlijke bond met hem hadden, uh, we willen die collaboration wel graag met hem doen, zeg maar. Ja, yeah. zeker. Yeah, Heel goed, man. En, um, ja, je hebt m, vaker samengewerkt met uh, gasten, hè? met muzikanten, zangers vooral. Uh, ja. In de, vo ja, de volgende nummers die we gaan draaien, onder andere. Uh, ja, hoezo uh, de samenwerking met Joris? Ja, je vindt het fijn om met hem te werken. Uh, is het een goede schrijver? Is hij lang in, uh, in, in, in, actief in die zin? Um, nou hij, heeft, uh, hij zit op, op het moment niet in een uh, band of iets, nee, hij okay. zat een tijdje geleden in Fosfor, uh, uh, wat uh, een band is die nu alsnog actief is, mm -hmm. maar dan met uh, vrienden van hem en mij uh, die erin zitten. Yeah. Um, maar um, ja, uh, ik had heel even met hem samen in een band gezeten van lekker Teeth. Yeah. Um, alleen uh, dat was ook toen uh, niet geworden voor ons. En uh, wij dachten we blijven vrienden daarnaast. En um, ging af en toe gewoon uh, is, uh, samen met een beetje uh, muziek schrijven. En toen merkte ik echt van... Oh, zijn de dingen die hij schrijft, is echt heel, heel goed. Mm -hmm. En dan was ik van, I want a piece of that, zeg ja, maar. Ja, precies. Dus je wilde echt heel dolgraag met hem werken. Ja, ja. ja. ja en uh, ja, ook hier weer de vraag, hè. waar gaat uh, Let It Burn uh, precies over, inhoudelijk? Yes, uh, Let It Burn. Uh, ik had uh, vroeger, uh, toen ik jonger was, uh, last van hallucinaties, uh, wat ook een beetje door was. Uh, mentale struggles uh, was die ik had ja. um, en het nummer gaat eigenlijk, is best wel simpel, het gaat over het overkomen van die hallucinaties en um, ja, de, de vrijheid zeg maar, die je krijgt zodra je er geen last meer van hebt zodra je die, die strijd hebt overwonnen okay. en dat je gewoon al die ja, dingen gewoon achter je moet laten en gewoon verder moet gaan ja, precies, helemaal goed Oké, okay, dankjewel. En uh, nou, door naar uh, de volgende nummers. Uh, de EP uh, bevat uh, in totaal zeven nummers... Hè, um, waarvan één ja. instrumentaal uh, getiteld op de Blankpage. Uh, uh, die heb ik vanzelfsprekend niet opgenomen in de playlist. Uh, alle overige nummers gaan we natuurlijk wel horen... als alles uh, mee zit. Uh, vanwaar de keuze om er een uh, korte instrumentale track op te doen? En is er een soort van intermission of zo op de helft van het album? Uh, ja, het is maar, ik vind het persoonlijk altijd wel leuk... om op zijn minst één interlude te doen... Mm -hmm. ja, maar het is ook van, je kan het live uh, altijd leuk gebruiken als intro. Ja, precies. Uh, wat wij eigenlijk ook altijd doen. Oké, okay, dus het wordt en, als intro uh, Lachen. Uh, het kan soms ook even voor een break zorgen, voor een breeder. Ja, uh, Voor de luisteraar. Ja. Uh, dus dat is, uh, vind ik persoonlijk altijd heel tof. Blank ja. page hardware heel graag in doen. Ja. Omdat uh, dat het eerste is wat ik en Mark samen hadden geschreven. Dus ja. voor ons is het gewoon een leuke throwback uh, ja. van... We wouden een heel nummer van maken. Uiteindelijk het, um, was het gewoon zo'n uh, ja, stukje muziek dat je hebt geschreven dat gewoon los, de, uh, los uh, in de vuils gaat, zeg maar. Mm -hmm. en um, Uiteindelijk, toen we de andere nummers hadden steven, hadden we die teruggepakt en een klein beetje aangepast. En waren we van, ja, dit, dit moet er gewoon in. Gewoon puur voor de memories, zeg ja. maar. Oké, okay. helemaal goed. En dan uh, volgt daarna dus de, de titeltrack van de EP, Dance of Death. Um, kun je me trouwens toelichten waar de titel vandaan komt en, en wat deze weer betekent? Um, ja, Dance of Death, um, dat nummer. Uh, ja, de, de, het is de titeltrack, omdat mm -hmm. um, het uh, hele album of EP, uh, zeg maar, wat meer gaat over het accepteren van. ...de nare gedachten van de dodelijke gedachten die mm -hmm. je kan hebben. En dat je uiteindelijk een soort van er goed mee, leert mee om te gaan. Dus een soort van ermee er leert om mee te dansen. Mm -hmm. En uiteindelijk het, die, al die dingen je eigen maken en gewoon een beter persoon worden. Yeah. Um, en ja, uh, dance of That is uh, qua tekst iets meer uh, filosofisch. Yeah. Um, en, um, ja, de, zeg maar, dat is ook een beetje waar, waar het nummer zelf, zeg maar, over gaat. Gewoon okay. ook een beetje het mooie van het leven inzien bij de kleine momentjes. Al zit je op een grasveld op een mooie dag, even, uh, de, ja. door het lichten dat uh, dat door de bladeren, zeg maar, gaat, uh, ja. gewoon zitten kijken en gewoon zitten genieten. Het is dus ja, die kleine momentjes waar je van kan genieten. Precies, dat zijn de mooiste uh, dingen in het leven. Ja. Daar gaat, eh, uh, meer over. All right. en dan uh, tot slot voordat we hem uh, gaan draaien, wie was er uh, uh, verantwoordelijk voor de artwork van de EP? Wel, uh, um, ja, zeg maar, um, uh, ik heb eens, uh, zelf had, uh, het idee achter de artwork. Um, uh -huh. Ik had toen de tijd um, een uh, meid waar ik mee praatte, die kwam uit Bulgarije. Ik zag deze foto op haar Insta staan en uh -huh. ik was van: Nou, oh, dat geeft wel heel goed de vibe af van. Yeah. Van een beetje wat uh, ik en Mark in de tijd uh, gaaf vonden yeah. ook met het paarse een um, beetje die centive vibes yeah. uh, dus uh, we waren dus ik had haar uh, bericht van want ik wist toevallig ze is ook een grafisch designer dus hij ze vroeg ik van ...hé, hey, okay, um, kan je maken. een okay. coffer forums hiermee maken yeah. en uh, nou dat had ze uh, gedaan en ja um, yeah, het is uh, wat het een beetje uitstelt voor mij okay. is uh, gewoon een beetje dat uh, de persoon die terugkijkt naar het leven en de dingen die je hebt meegemaakt, en, maar wel gewoon nog aan het doorlopen is, zeg maar. ja Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Dankjewel, man. We gaan uh, nu luisteren dus naar Dance of Death en dan uh, aansluitend uh, de daaropvolgende track, de uh, Melody Goes On. Dus uh, tot zo. Uh, blijf hangen. Bedankt. Darling, we'll be fine. Bij Play It Loud kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen. Op ZFM Zandvoort. Melody Goes On. En na nou de titeltrack van de EP Dance of Death, die ik dit eerste uur bijna helemaal draai van de melodische metalcore band Reaching as We Fall, draai ik de Melody Goes On. En ik praat vanavond met Frontman en vocalist Yannick Walters over hun band, Yannick's soloproject, als het even mee zit in het tweede uur. Hun muziek en de komende nieuwe release, Live Memories, die ik uitvoerig in het tweede uur we gaan bespreken met hem maar ook de release show die daarbij gepaard gaat een dag na de release dag op 19 april in punt in Hoofddorp thuishaven van de band is ook, of niet? Uh, ja, dat klopt uh, inderdaad, wij um, oefenen elke week uh, in uh, C.Punt Hoofddorp uh, dus uh, we dachten het is een uh, mooi, uh, mooi punt om uh, de ons de nieuwe leefen. album ook te gaan vieren Ja, leuk man nou, uh, we gaan uh, weer bijna naar het einde van het eerste uur. Um, ja, we hebben bijna het hele EP dus gedraaid. Uh, maar er resteerde dus nog één nummer waar we zo naar gaan luisteren tot slot. Uh, de track Rebirth. Uh, welke betekenis heeft dit nummer toen je dit schreef? Uh, Rebirth, uh, dat is een nummer dat uh, over uh, ons schieterist uh, Mark gaat. Uh -huh. Dit nummer dat ik uh, over hem geschreven uh, um, Over zijn struggles met... ja... Uh, um, uh, yeah. Een verhaal dat ik vroeger van hem had gehoord uh, over een uh, ja, suicidale poging. Mm -hmm. En uh, ik That's was toen zelf enorm aan het struggelen met yeah. dat soort dingen. En om zijn story te horen had het mij enorm geholpen yeah. om, om daarvan beter te worden. Dus um, ja, ik had dit nummer zeg maar 7 dedicated uh, aan, really, aan, yeah. aan uh, een van de Mark. Yeah. En uh, om zijn verhaal zeg maar te vertellen maar ook om te delen met hem... Um, dat uh, ja, hij, doordat dit verhaal er zeg maar heeft voor gezorgd, mm -hmm. dat, dat ik ook beter kon worden. Ja. Nou, dat ik dat realiseerde zeg maar. Ja, oké, okay. nou, dat heeft een mooie betekenis. En, um, hoe, hebben jullie uh, trouwens um, in de tijd van de release en de promotie van de EP ook uh, nog optredens gegeven? Uh, Toen de tijd niet, omdat we... Dat is de tijd ook, hè? Toen de tijd uh, nog maar met z'n twee waren en ja. nog een band waren. Ook dat, oké. Okay. En uh, hoe kunnen de, de liefhebbers die uh, vanavond uh, dit uh, gehoord hebben denken van... Hé, hey, dit klinkt wel erg vet uh, de EP aanschaffen. Is die uh, alleen digitaal te krijgen of ook fysiek? Uh, die is uh, alleen uh, digitaal te krijgen. Okay. Uh, ja, in uh, deze nieuwe digitale wereld... Uh, yeah. We kopen uh, veel mensen toch uh, geen uh, fysieke kopieën. Dus ja. wij hebben de keuze ervoor gemaakt om het digitaal te houden. Maar het is op elke platform te horen okay. uh, waar je wilt. En uh, als je het live wil horen uh, op onze oh, site www.sritchingasmigal.com okay. uh, uh, okay. uh, kan je ook zien wanneer wij uh, live spelen. Allright, helemaal goed. En hebben jullie nog positieve reacties gehad uh, op de, de release? Hoe heeft hij het gedaan? Uh, op uh, Dance of Dead bedoel je? Ja, op de EP zelf. Um, ja we hebben we, um, natuurlijk um, met elke release krijg je een klein beetje gemixte uh, dingen dus mm -hmm. sommige dingen waren positief sommige dingen wat meer ja, uh, negatief um, zeg maar met een negatieve mensen waren vooral uh, veel nummers waren uh, wat softer iets mm -hmm. meer emotioneel yeah. um, en, uh, maar heel veel mensen vonden het ook vet met alle elementen die we gebruikten voor ja. ons was dit enorm een uh, experiment uh, een beetje, om te kijken wat we zelf leuk vonden binnen schrijven. Precies. En een beetje onze sound vinden. Okay. Uh, dus um, ja, wat de reacties ook waren. Uh, was het een leuk iets om aan te werken. Nou, daar gaat het om toch? Ja. We gaan er naar luisteren. Blijf uh, hangen tot uh, na het nieuws van 10 uur. En uh, nou, bedankt voor uh, je toelichting zover. En uh, we spreken elkaar zo direct na 10 uur. Met uh, ja, meer uh, over jullie nieuwe album. Tot yes. zo. Bedankt.